Goedemiddag, ik ben Hanneke. Dit is het nieuws van NOS op 3. Gooi de G moersfabriek in Dordrecht tijdelijk op slot. Dat is het advies van een groep onderzoekers aan de provincie Zuid-Holland. De chemiefabriek ligt al jaren onder vuur... omdat ze te veel schadelijke stoffen uitstoten. Het hoofd van die club hoopt dat de provincie nu serieus over een sluiting gaat nadenken. De beslissing is niet aan ons. Die is, die is natuurlijk aan, aan Provinciale Staten en de provincie in het algemeen. Dus we hopen alleen dat er overal aandacht aan wordt besteed waar dat nodig is. Woensdag vergadert de provincie erover. Voor de tiende dag op rij hebben zo'n 200 mensen de snelweg A12 bij Den Haag geblokkeerd. Het gaat alleen om het stuk waar de auto's de stad uit willen. Het zijn demonstranten van Extinction Rebellion. Ze zeggen door te gaan met de blokkades tot de overheid kapt met geld stoppen in grote vervuilende bedrijven. Inmiddels heeft de politie het waterkanon gebruikt... en zijn de eerste demonstranten opgepakt... In acht provincies deze zomer de Aziatische tijgermuggen spot. Het zoemende beest hoort helemaal niet in Nederland thuis... en kan meer dan twintig virussen overbrengen. En die muggen zitten niet zoals andere soorten in de buurt van Sloten... vertelt deze expert bij RTL Nieuws. Maar juist in de plekjes waar je het niet verwacht... bijvoorbeeld in je parasolvoet of in een putje onder een afvoer. Hoe langer de beestjes hier blijven, hoe moeilijker het wordt om ze uit te roeien. De muggen komen vooral voor in landen waar het warm is. Waarschijnlijk komen ze met campers en caravans van vakantiegangen ons land binnen. En de Hitlerkever of de Mussolini-vlinder. Ze bestaan echt, maar wetenschappers vragen zich af... kunnen die namen eigenlijk nog wel? Er bestaat ook een insect, vernoemd naar Donald Trump... vertelt deze onderzoeker van Naturalis. Maar dat was meer een, een bespotting. Want uh, hij, dat was een vlindertje en hij heeft die soort uh, Donald Trumpie genoemd... omdat het beest een, een blonde kuif had en een klein piemeltje. Tja, die blonde kuif, dat is nog neutraal. Maar dat kleine piemeltje, dat zal misschien Donald toch niet zo leuk hebben gevonden. Behalve ethische bezwaren zijn er ook andere nadelen aan de insectvernoemingen. Ze wordt er door neonaties gehandeld in die Hitlerkever. Die daardoor met uitsterven bedreigd wordt. Het weer vanmiddag droog met een zonnetje, een graad of 22. Eind van de middag wel opnieuw regen. In het zuiden en oosten dan ook kans op onweer. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Op de 7 vanuit Zaanstad naar Hoorn. 10 minuten vertraging bij Afrit A. Van Hoorn. Door een ongeluk is daar de rechterrijstrook dicht. Helemaal dicht is de A10 West. Bij Amsterdam de Baarsjes richting Den Haag. Dat is uh, het viaduct is daar aangereden. Verkeer via de af- en oprit. Maar beter om te rijden via de A10 Noord en de A10 Oost. Dan kom je door de Zeeburger Tunnel. Een reparatie, daar gaat nog tot 5 uur duren. En 2.50 Den Helder, De Kooi bij De Kooi. 2 kilometer file, maar wel met een half uur vertraging. En tot zover de a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 Autobedrijf Zandvoort ook gehoord op zaterdag. Zin in zandvoort, zin in zandvoort. is zin in ZFM. Met nu de herhaling van Rainbow Radio Zandvoort. Welkom aboard. We moeten onze tijd hier here an exciting adventure. De pounding won't stop. Weird flashes, hallucinations, strange smells and sounds. Every experience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 No conditions get a little out of line I ain't gonna have to live to be correct I only wanna have a good time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 like a woman Feel like a woman. En dat was Shania Twain met Man, I Feel Like a Woman. Nou, kunnen we kunnen het helemaal genderqueer kunnen ja, doen ja, doen we, uh, noemen. Ja, Girl, I uit. Feel Like a Man. En, uh, uh, nou, zegt ja, mooi. precies. Ja. We <laughs> kunnen alle varianten we hier wel op. Welkom in het tweede uur Rainbow Radio Zandvoort op de eerste maandag van de maand september.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 ja. ja, opvallend dat Canada daar een, een reisadvies zelfs voor geeft. Dat hadden we in, bij tijdens coronatijd voor het laatst. Gevaar voor een virus. Nu gevaar ja, voor je leven, zou je wel mogen voor, zeggen. Voor, voor ja. je, ja. ja, ja, Ja, ja. Bizar. Ja. Ja. Ik geloof dat we... Uh, uh, maar doorgaan nu met de erfgoed. Uh, van, uh, de, de, uh, het interview uh, bedoel je. Uh, uh, ja, interview. Ja. <laughs> we doorgaan workshop, met het de erfgoed. <laughs> Uh, ja. Ja, hebben, we, hebben we al iemand uh, oh, aan de telefoon? Ik, ik denk dat... Uh, ja, volgens mij zitten uh, We gaan eventjes, eventjes uh, checken bij de technicus. Uh, Mirko, is het allemaal uh, gelukt? Pers, Ze hangen beide ja. aan de telefoon. Dus ja. zou ja. Het begin vooral. Ja, super, want het dus, wordt een spannend interview. Het is een ja. dubbel interview. Het is een dubbel interview. Ja. is een dubbel interview met de telefoon. Ik vind dat super technisch goed geregeld. Als het goed is, hebben we Eveline van de Putten en Alex wakker aan de telefoon. Wat u zin. Ja, ja?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 Maar ik hoor wel uh, dat er gezocht wordt op het toets via het toetsenwoord. Ja. Ja. ja. ja. Techniek dat <laughs> we niks. Ik weet wel, als je nog Google op Roze Zaterdag Poes... Ja. en dan uh, Transgender Erfgoed, dan komt die zelf naar Want er zijn een paar verschillende sites waar het op is aangekondigd... en dan weet ik niet uh, welke het handigste is. Helemaal goed. Dan, dus in ieder geval op Transgender uh, Erfgoed... Uh, en de Roze Zaterdag, Rosse dan komt dat uh, helemaal goed. Boes, ja. ja. En sowieso zijn we er al achter dat het in ieder geval op de website van ilia.nl ja, te ook. vinden is. Ja, is ja. wel. Ja. Ja. Okay. Ja. Nou, super. Dank jullie wel voor dit interview. En uh, heel Dag. veel succes. Dank je. Dank je wel. Dank je wel. Dank je wel. Dag. Dag. Dag. Dag. En uh, we gaan luisteren naar een uh, verzoeknummer van, uh, van Alex uh, Bakker. En dat is, hoe kan het ook anders, Freedom van, van George, George Michael. Michael.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 Maar wat moet selectief verontwaardigd complotmarmot Nederland eruit pikken? Juist een scène, een halve bladzijde waar op de achtergrond, ver in de achtergrond, twee wat oudere mannen in letterkostuum staan afgebe afgebeeld. Nu kun je natuurlijk terecht afvragen en de discussie voeren of dit thuis hoort in een kinderprentenboek. Maar het zo op sociale media plaats doet voorkomen of het een fetishboek is waaruit wordt voorgelezen.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 Je ne suis pas certaine Que, que, que tu le mérites Avec de la chance que vous ayez. Dis-moi merci Rendez-vous, rendez-vous, rendez-vous Au prochain règlement Rendez-vous, rendez-vous, rendez-vous Sûrement au prochain rêves Cette fois, c'était la dernière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 Rendez-vous, rendez-vous, rendez-vous, sûrement, au prochain raad. Facile à dire, je suis gyan gyan. Que j'aime trop les blablabla bla bla, Mais non, non, non, c'est important Ce que t'appelles les ragnagnas Tu sais, la vie, c'est des enfants Mais comme toujours, c'est pas le bon moment Ah oui, pour les faire, là, tu es présent Mais pour les élever, y'aura des absents Lorsque je ne serai plus belle Ou du moins au naturel Arrête, je sais que tu mens Il n'y a que Moss qui est éternel Mon belle. c'est jamais bon bête ou belle, c'est jamais bon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 En dat was Girl in Red van... Ja, Girls. girls? Ja, precies. ja, precies. Oh nee, het was Girls van Girl in Red. Ja, dus ja precies. zo is het, ja. <laughs> Met dat ik het zeg. Ik zeg, nou, dit is niet helemaal goed hier inderdaad. Dus ja. ja, dat heb je gelijk. Ja. Het ging over ja. Girls en het werd gezongen door Girl in Red. Dat is het inderdaad. Ja, ja. zo was het. Ja. Ja. Ja. Ja. Um, we gaan door naar het uh, laatste interview van uh, Rainbow Radio's Antwoord. Uh, twee uren durend programma. De eerste uh, maand van de maand. En ik leed het een beetje in, omdat we uh, zeg maar, uh, contact hebben met Daan Smelen. En uh, we verrassen hier een klein beetje Daan, heb ik begrepen.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 Uh, inderdaad, van 2010 als, uh, als voorzitter van het homo-monument. Maar ook uh, daarvoor al bij het COC, heel veel gedaan. In de trut werk ik nog steeds. Uh, als vrijwilliger. Heel veel vrijwillige uh, activistisch werk doe ik eigenlijk. Ja, nou, fantastisch. Ja. En, dan, en dan inderdaad als voorzitter van het, uh, het homo-monument. Van stichting homo-monument, moet ik zeggen. Um, vorig jaar spraken we in het kader van 35 jaar uh, homo-monument. Ja.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 Moeten heten volgens ja. de tijdgeest. Ja, vandaag. Op Het regenboog, regenboogmonument, inderdaad. Ja, ja, ja, ja, precies. Vandaar. Ja. Ja, um, ja dus uh, eigenlijk is uh, de oude website is ook een soort monument geworden. Ja, precies. Nou ja, ja hij bestaat nog steeds. Hij bestaat, hij bestaat nog, nog steeds. In de lucht. Ja, we, we hopen morgen over te gaan, maar dat. Dat hangt nog even van de techniek af of dat lukt. Ja, dat blijft... Maar in van deze maand. Ja, dat blijft een heel spannend dingetje. Mm -hmm. nou, dat was inderdaad dan ook de vraag. Van, uh, uh, wanneer komt de vernieuwde website online? En dat zou dan misschien morgen kunnen. Morgen uh, of, ja. deze maand, of deze maand Of deze maand inderdaad, ja. Dus mensen moeten regelmatig weet... even uh, hun, uh, hun ja. webpagina verversen. Precies. Ja. En we zijn heel druk bezig geweest met schrijven. En hij zal ook een ingevuld worden... En we willen ook gewoon inderdaad dat hij levend blijft, hè. Dus dat ook, uh, want het, dat is ook ons doel van een Stichting Hoog Monument. Is het monument levend houden Ja. Hè? Op... Dus uh, dat uh, staat op de website bijvoorbeeld nu ook. Hoe kan je demonstreren uh, op het monument? Wat moet je daarvoor doen? Um, uh, je kan iemand herdenken uh, op het monument nu. Uh, in ieder geval op de website ook. Dat doen we natuurlijk in het eigen leven al heel. Vooral in coronatijd, het... Uh,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 En het is uh, openlijk toegankelijk. Het is een openhomen monument van 8 tot 10. En uh, we nemen een bakkieke kaarsen mee. En we nemen wat drankjes mee. Wil je iets anders drinken, ga je naar zijn of een ja, andere supermarkt, weer. ja, precies, ja. ja, of een andere supermarkt inderdaad. <laughs> Jumbo, um, <zomaar>. ja, <laughs> ja precies. maar goed, het nee, is van 8 tot 10 bedoel je s avonds, hè? Dus niet, niet ja, zeg ja. maar 8 uur s ochtends ja. tot uh, nee, het is dus een, een twee uur nee. durende uh, uh, feest op het homo monument. Ik zou zeggen ja, iedereen bijeenkomst op iedereen. Bij meer, ja, ja bij meer. Want het ja. feest, dan denk je bijna aan een podium met muziek en Er ja, ja. zal wel een boxje staan met wat muziek, maar het is meer en Het ook gewoon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 Ja. En de volgende evenementen kunnen neerzetten op het monument. Ja, precies. Nou daar nog even een, een, een, zeg maar een, een, een vraag, een verwonderingsvraag, zeg maar. Afgelopen Pride um, hebben we in Amsterdam hebben we twee Prides uh, gehad. We hebben Queer Pride en Pride Amsterdam hebben we gehad. Uh -huh. um, traditioneel was er uh, zeg maar, tijdens de, uh, het einde van de knelparade Parade ook altijd een, uh, een party op het homomonument. monument. Uh, ja. Het was dit jaar uh, opvallend stil.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 Dus waar je dus feestjes mag geven... ...is dus inderdaad uh, zoveel keer per jaar. Dus wij konden niet op allebei de weekenden uh, ah. een feestje geven. Ja, ja, ja. En wat wij wel merken is dat op het hoogmonument, Monument... ...we zitten vlakbij de Prinsengracht... ...op het hoofdmonument komen dan niet meer de community. Wij kunnen op de veiligheid van ah. de community niet meer waarborgen... ...met zoveel mensen op de been. En ook heel veel mensen die dus niet op LGBTQI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 Okay. Uh, want de tijd is op. Ja. <laughs> dus nou, ik, ik hoop iedereen morgen te zien ja. om 8 uh, uur. Uh, gaan... Op Ja, en we wensen je ontzettend veel uh, uh, succes ja. met, uh, met de nieuwe website. En uh, ja, roepen onze luisteraars uh, op om daar zeker ook een uh, bezoekje aan te brengen. En natuurlijk de portemonnee te trekken. Ja, super. Dank je wel. Okay. Dank je wel en uh, een hele mooie dag. Dank je wel. En smakelijk uit. eten met haar. Ja. ja, dank je wel. Okay. Ja. Dank je wel, dag. En we gaan luisteren naar uh, Secrets van Mary Lambert. Oké, okay. Game Face. Hier we Ik heb een bipolar disorder. Mijn shit is niet in orde.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 het is te doen. Ik ja. denk ook mensen die, die leergierig zijn, die kunnen dat ook wel. Als je maar, uh, ja, is denk ik dat je een beetje bij het team past, hè. Dus denk je, deze mensen lijken me allemaal enorm aardig. Dat, is, uh, dat <laughs> ja, lijkt me denk dat is de, de belangrijkste factor zo ongeveer. Ja, ze hoeven me niet ja. te aardig te vinden. Ja.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 En uh, als je daarvoor uh, wil weten waar op het strand, dat, dat uh, wordt uh, een en van de, kort, de strandtenten. Heel kort, heel kort. Heel ja, kort. heel kort. Ja. Uh, dat, uh, dan, dan, dan gaan we dat uh, gewoon met muziek weer. Uh, en sturen een mailje naar Anja at, at beach.com. Beach. Uh, okay, ja, nou, nee, nee, helemaal leuk. Dan wil, ik, aan jou. dan wil ik jullie bedanken voor de uitzending. Ronald voor de presentatie. Anja voor de presentatie. Jan natuurlijk ook voor de presentatie en nou in emotionele kleur. En dan gaan we nu Freak Me Now en dan de baklava remix luisteren lekker oh. als je wil oh. klik hij doet oh. het maar hij begint oh oh ik had hem uitgeleid ja top nou daar gaan we dit is toch hij een... dat goeie was een rainbow Raider stand voor oh. tot uh, volgende maand eerste maand van de maand oh.